Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Internationale inspecteurs hebben in Syrië sporen gevonden van zenuwgassen. Persbureau Reuters meldt dat de toezichthouder OPCW op een militaire basis resten heeft aangetroffen van de zenuwgassen Sarin en VX. Een woordvoerder van de OPCW zegt tegen de NOS dat hij de fonds niet kan bevestigen of ontkennen omdat het om vertrouwelijke informatie gaat. Tot nu toe heeft president Assad altijd ontkend dat hij bij de burgeroorlog Sarin of andere chemische wapens heeft gebruikt. Bij een aanval met zenuwgas in een buitenwijk van Damaskus kwamen in 2013 honderden mensen om. Nog steeds is onduidelijk wie daarvoor verantwoordelijk was. Een aantal Britse ministers mag in het nieuwe kabinet aanblijven. Zo blijft Philip Hammond, minister van Buitenlandse Zaken. George Osborne blijft op de post van Financiën. En Michael Fallon is ook de komende tijd minister van Defensie. Hammond en Fallon staan bekend als eurosceptici. Hammond is degene die moet onderhandelen over de voorwaarden voor het Britse EU-lidmaatschap. Cameron heeft beloofd dat er voor eind 2017 een referendum over dat lidmaatschap komt. Ruim 70 mensen met een alcoholslot in hun auto hebben een kort geding aangespannen tegen de staat en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Zij mogen hun alcoholslot niet verwijderen, ook al heeft de Hoge Raad begin maart bepaald dat het alcoholslot niet meer mag worden opgelegd. Hun advocaat vindt dat er daarom nu sprake is van rechtsongelijkheid voor degenen die al zo'n slot hebben. Het kort geding dient op 11 juni. En in Amerika is bij Atlanta een klein passagiersvliegtuig neergestort op een snelweg. Alle vier inzittenden kwamen om het leven. Het vliegtuigje raakte op een haar na de cabine van een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur overleefde het ongeluk doordat hij het vliegtuigje aanzag komen en op tijd remde. Na de crash brak ook nog brand uit. Het weer, daar trekken buien over, minimaal liggen vannacht tussen 10 en 13 graden. Morgen veel bewolking en s ochtends en s avonds vooral buien. Smiddags is het droog en is er ook wat zon. Het wordt 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Landwoord heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. CFM in 2015 al 25 jaar live. nu. Zie het. Welkom bij het tweede uur van Zie het op jouw CFM Stand En hij is er klaar voor. Come, Kom maar op, de one and only DJ Dion niet in de mix hier. Een uur lang. Come, master. Ja, kom maar op hoor. Oh yeah. Master teach me, or oh, I would not live, live a liar. Oh. Up. Yeah. Brown sucker, yeah. Let's say, yo. I watch up Brown sucker Brown sugar, leave yeah. the ground sucker, yeah. The streets of some old ghost town take